Het is donderdag 23 november en dit is de Battenvieren-podcast. Vandaag zit ik met uh, de heer Frank Koerseman. Uh, meneer Koerseman, heel hartelijk welkom. Okay. Hartelijk. Uh, meneer Koerseman, we, we hebben u uh, graag ook uh, in onze uitzending ook vanwege het boek Wie wij zijn. Een prachtig, uh, een prachtig boek. Voordat ik daarover helemaal, uh, helemaal niet voor los ook ga, uh, zou je zelf niet voor eerst ook even ook aan ons luisteraar zo kunnen voorstellen. Ja, dat is goed. Ik ben uh, inmiddels gepensioneerd als ook leraar psychiatrie en psychotherapie. Uh, ik heb 40 jaar in dat vak gewerkt, maar ik werk er overigens nog steeds in, want <laughs> dat is na pensioen ja. ook niet echt gestopt. En uh, ja, ik heb. Uh, Eigenlijk het vak van de psychiatrie altijd in de volle breedte gedaan. Dus zeg maar van echt manieren om de hersenen te beïnvloeden tot echt psychotherapie. Ja. Dus al die dingen gedaan en ja, alle soorten psychiatrische zaken gewerkt. Zowel ernstige psychiatrische patiënten als meer hebben het soort problemen dat alle mensen wel kennen. Nou ja, en die ervaringen na 40 jaar, daar heb ik geprobeerd om dat een beetje samen te brengen in dat boek. En dan is dat niet, gaat niet over ernstige psychiatrie. Dat gaat dus inderdaad echt over ja, waar, we, waar we als mensen allemaal tegenaan lopen en waar je met een, ja, een psychiatrische psychotherapeutische bril dan misschien toch nog iets ja. over kan ze zeggen, waar mensen wat aan hebben. Dat, uh, nou, volgens mij dat mensen wat aan hebben, is in ieder geval bij mij niet sowieso zeker gelukt. Dus, uh, uh, want ik, ben, ik, ik vond het inderdaad ook een, een fantastisch boek. En, uh, en dat, en, kijk, wat ik inderdaad ook tegen, tegenkwam ook in het, in het boek, zijn inderdaad echt die, uh, ja, wat, he, is inderdaad ook de gebundeldheid, inderdaad van een heleboel persoonlijke verhalen, volgens mij, die er ook, die er ook achter, achter schuil ook gaan. Mm -hmm. En ook een soort van uh, analyse ook van, goh, Waar staan we nu ook als, als maatschappij zijnde? Dat, dat, ja, dat, dat ja. is ook de, uh, de hele tendens eigenlijk ook die ik door het, door het boek ook heen proefde. En um, eigenlijk, maar u moet me maar verbeteren ook als dat niet zo is. Voelde ik wel in ieder geval toen ik het hele boek in ieder geval ook, ook las en ook uit had Dat het eigenlijk helemaal uh, volgens u in ieder geval. En ook als u ook die, die blikken ook, nou, ook, op dit moment ook, uh, ook bekijkt. Dat er een heleboel dingen eigenlijk ook gewoon fout gaan op dit moment. Ja. Wat vindt u in ieder geval het meest voornamelijke, wat, wat u zegt, van, nou, dat dat, dat niet voor fout uh, op dit moment gaat? Ja, wat, of, ik denk de, dat ook, ja wat, wat ik denk dat fout gaat is dat we uh, in ontwikkelingen, in het algemeen ja. hebben we de neiging als mensen oh, om, om een tijd lang in een bepaalde stroom te gaan. En op een bepaald moment dan merk je dat daar dingen niet goed gaan en dan gaat men toch door en door en door ja. en dan opeens moet je toch wel weer om. Uh, uh, ik heb een beetje proberen te schetsen in dat boek hoe we in uh, uh, halverwege de jaren zestig collectief mm -hmm. afscheid hebben genomen van ja, wat er toen was, de geborgenheid mm -hmm. van de verzuilde samenleving, het mm -hmm. gezin, de religie, hè? al die zekerheden mm -hmm. die er waren, ja. omdat men die, in die tijd eigenlijk minder nodig had dan in de moeilijke naoorlogse tijd en men... Uh, ja, de nieuwe generatie, wat anders wilde en mm. koos voor vrijheid en ongebondenheid. Mm. He, en ja. zelfstandigheid en autonomie. Nou, die stroming. Ja. Ja, laten we zeggen vanaf eind jaren 60, dus 68. Mm. We gaan nu naar 2018, dus dat ja. is 50 jaar. He, ja, ja, ja, ja, ja. He. Dus het zijn best lange golven, maar in zo'n 50 jaar, he, twee generaties, he, mm. zeg maar toch op zijn minst, in zo'n 50 mm. jaar. Uh, zie je toch dat je weer aan het eind van die cyclus dreigt te komen. Ja, nee? ja. het, hè? Dat zie je gewoon gebeuren. Ja, ja, aan het ja. eind van die cyclus komt. Want ja, uh, er gaan die doelen die men wilde bereiken, die zijn bereikt. Of er komt niets hmm. nieuws meer. En de nadelen hè, gaan weer overwegen. Zoals dat in de jaren zestig hmm. was ten opzichte van het voorgaande. Hmm. Dus ja. Kun je dan te veel vrijheid hebben of te veel autonomie? Ja, dat, is een... ja, dat is dan natuurlijk een interessante vraag. Want je zou zeggen, dat zijn goede dingen. Dus daar mm -hmm. kan je nooit te veel van hebben. Maar ja. dat is niet helemaal zo. Mm -hmm. Want het een gaat altijd weer ten koste van het andere. He? Mm -hmm. Ik heb in het boek proberen uit te leggen dat je... Mensen te maken hebben met een paar basale behoeftes die niet onbevredigd kunnen blijven. Mm -hmm. en, he, om het een beetje overzichtelijk te houden, heb ik er drie genoemd. He. Behoefte aan veiligheid en geborgenheid, behoefte aan vrijheid mm -hmm. en autonomie. En de behoefte om je in de samenleving een plek te verwerven. Dus bewonderd te worden, mm -hmm. te presteren ja. en dat soort dingen. Nou, uh, die behoefte aan vrijheid en autonomie is erg dominant geweest. Maar dat mm -hmm. gaat dan dus ten koste van anderen. Mm -hmm. Zoals voor een, he, de omwenteling van eind jaren zestig... de behoefte aan geborgenheid dominant mm -hmm. was. kosten ja, ging van ja, de behoefte ja. aan vrijheid. Ja, dus je betaalt altijd een prijs. En op moment wordt die prijs te hoog. En nu zie je dus... Ja, wat zie je nu? Je ziet dat mensen, mensen zich niet meer zeker voelen. Dat mensen zich uh, in war voelen. Dat mensen niet meer weten wie ze zijn... en waar ze bij horen. Mm -hmm. Dat mensen daar... Mm -hmm. ...onrustig over worden... ...dat uh, het ook tot verdeeldheid... ...in de samenleving leidt op het mm -hmm. ogenblik... Ja. Ja. Uh, ...dat iedereen tegenover elkaar gaat staan... ...je ziet uh, daardoor allerlei bewegingen... ...op het ogenblik die voor mij een signaal zijn... ...dat we niet meer helemaal... ...op de goede weg zijn. Ja, dat is ja. zo. Dat, uh, want inderdaad, want als ik u net dan ook mag samenvatten... ...we, hebben, we zijn eigenlijk dus ook gegaan... Ook ...van zekerheid naar onzekerheid in die zin. Ja. En dat we nu ook als samenleving zijn... we gewoon ontzettend onzeker. Ja, dat, dat was natuurlijk niet zo bedoeld. Hè? Om nee, even een nee. voorbeeld te noemen. Hè? Want, want, hè, we, uh, wat was heel, kijk, heel kenmerkend natuurlijk voor de periode voor eind jaren zestig... was dat het gezin de hoeksteen van de samenleving ja. was. Hè? Zo heette ja. dat, hè? Ja. Dat, was, dat. Dat was ook zo. Dat was mm -hmm. de kerneenheid. Het gezin hè? Wat was een eenheid. en uh, wat, wat, wat geldt in zo'n eenheid? Ja, om, hè, om te beginnen dat je dat als een geheel ziet. Ja. Ja. Vader, moeder en kinderen zijn ja. een geheel. Dus ook een economische eenheid. Ja. En binnen die economische eenheid heb je een taakverdeling. Ja. Een taakdifferentiatie. De ja. een doet dit, de ander doet dat. En gezamenlijk zorg je voor het betere doel. En daar ja, het zeg je, ja, aan de ene kant is dat natuurlijk mooi en goed. En aan de andere kant hè, had men ook het gevoel met name dan. Dat dat vrouwentekort deed, hè? Ja, ja, ja. Dat die dus gedwongen werden om thuis te zitten en voor de kinderen te zorgen. Ja. Nou, en wat natuurlijk ook op een de moment ging spelen, is dat men zei van ja, maar als er dan echt scheiding komt, hè, dan blijft ja. zo'n vrouw zitten. En dan gaat het ja. met de centen weg. Nou, had je toch ook. Voor een deel was het natuurlijk ook zo kunnen regelen dat als mensen dan uit elkaar gaan, dat die vrouw gewoon hè, netjes de helft krijgt. Maar, ja, ja, ja, ja. maar men heeft ervoor gekozen om te zeggen: nee, vrouwen moeten ook volledig economisch zelfstandig zijn. Hè, hmm, zodat ja. ze niet meer afhankelijk zijn van iemand. Ja, en nu krijg je dus dat hè, het gezin eigenlijk als economisch eenheid. Gewoon het wettelijk niet meer bestaat. Hè. Mm. Het, is, het bestaat niet meer. Het is uh, man en vrouw worden ieder apart aangeslagen, mm. hè, worden apart beschouwd. Er zijn, uh, uh, ja, wat je ziet, is mannen en vrouwen moeten zoveel mogelijk fulltime gaan werken. Mm. Uh, intussen uh, zeggen we natuurlijk allemaal dat we heel welvarend zijn geworden, maar terwijl vroeger de kost weer naar in zijn eentje het gezin mm. kon onderhouden, is dat nu ja. eigenlijk niet eens meer mogelijk. Hè. Dus ja, wat kreeg je nu? Ja, nou, kreeg je dus. Gezinnen zoals ze nu zijn, hè? de gebroken gezinnen, de, hè? Men, men blijft ook niet meer bij elkaar. Hè? Ja. De, de, de, de, de, wat ik recent las, hè? dat dat op het ogenblik in, op de, heel normaal is dat in een klas van een school drie kwart van de kinderen hè, mm -hmm. in een gescheiden, ja. gescheiden gezin ligt. Ja, ja. Nou ja, en dan kun je mensen die dat niet erg vinden zeggen, daar kunnen die kinderen wat tegen, maar misschien is het eigenlijk helemaal niet zo goed. Hè? Ja. Wat je in ieder geval wel ziet is dat er onrust ontstaat in de samenleving. Mm -hmm. en, en dat mensen, hè, hierdoor heb ik ook het gevoel, minder bereid en in staat zijn om zich te binden. Hè. Om, mm -hmm. men, men, men, men, men is heel erg bang om zich te binden, om zich te engageren, om ergens verantwoordelijkheid voor te nemen. En zo krijg je dan ook dat idee dat alles leuk moet zijn. Mm -hmm. hè, en dat als ja. het niet meer leuk is, dan, dan, dan ben je niet meer gebonden. Dan ga je wat anders doen, dan zoek je ander werk. Dan ga je van hè, het, het, het, het hoppen, hè, het jobhoppen, hoppen, het mm -hmm. relatie hoppen. Hè, en ja. Want, ja, er is geen engagement meer. Dat, mm. Als je zulke basale veranderingen aanbrengt en mm -hmm. iedereen alleen maar op zichzelf aangewezen is. Ja, mm -hmm. wat, wat, wat is er dan anders dan dat? Mm -hmm. Nou ja, dat zijn dus dingen waarvan je merkt dat sommige kringen, hè, dat met, hè, de, de, de, vooral mm -hmm. de liberale kringen dat nog wel mm -hmm. goed vindt, maar elders daar toch twijfel en onrust over ontstaan ja dat, want u spreekt inderdaad ook en dat, vond ik ook, dat vind ik in het verlengde daarvan ook, ook, uh, ook ontzettend ook interessant want dat heeft denk ik ook heel erg ook met die uh, gemeenschapszin te maken ik stuur u even op pagina 82 ja? um, en dat is namelijk over het eigen namelijk hè, van wat is nou eigen um, en, en waarbij u eigenlijk ook ook, uh, ook, ook stelt dat, um, dat juist ook inderdaad ook voor de identiteit is het ook belangrijk ook van nou uh, niet ook alleen van wat we wel zijn, maar ook wat we niet zijn. En uh, wat mij in ieder geval. Ik, ik, ik zou er graag ook meer ook van u ook willen, willen horen. Van, uh, is het inderdaad, zijn wij inderdaad ook steeds slechter ook gaan weten wie wij, wie wij in die zin dus ook zijn, maar ook wie wij dus ook niet zijn. Ja, ja dat denk ik wel. Hè. Mm -hmm. Dat denk ik wel. Um, uh, als ik weer even terugga naar de mm. verzuiling ja, hè, ja. van destijds ja, dat, luister eens, je, je was katholiek je was protestant of je was openbaar hè, zoals mm -hmm. dat dan ja, heette ja, hè, ja. En, ja dat las je mm. en dat, dat betekende, dat je dat stond ergens voor maar je wist dus ook, nee, dat ben ik niet dat hoefde mm -hmm. geen oorlog in te houden mm -hmm. en al niet in de meeste steden en dorpen bestonden drie van zo'n soort scholen naast elkaar en drie van zo'n soort voetbalclubs mm -hmm. naast elkaar die konden yes. allemaal prima met elkaar mm -hmm. omgaan maar het was wel duidelijk hè. Mm -hmm. en ja, wat je op daarna zeggen, wat daarna natuurlijk ontstaan is, is dat dat niet alleen hè, doordat alles ging vermengen hè, en men dat losliet, maar dat het ook langzamerhand politiek incorrect is geworden. Hè, om, om, om te ja. zeggen van luister, eens, ik sta hiervoor, maar ik ben niet voor jou. Hè, wat, wat jij waar jij voor staat, hè. en daar ben ik misschien wel niet tegen, maar daar ook niet voor. Ik ben anders hè. Ik ben anders. Hè. Nou ja, en dat is dus het idee van het all-inclusive, het ja, alles insluitende, ja, ja. het universele. Ja, hè, ja. En, en ook weer zo vaak, oké, okay, mooi ideaal, maar ja. dan verwatert het ook. Hè, dan ja. worden de dingen onduidelijk en dan worden mensen onrustig. En nu zie je dus op het ogenblik dan ook weer, hè, dat, dat dat als een soort... Dat dat ongelooflijk belangrijk wordt. Hè? Dat identiteit verschrikkelijk belangrijk wordt. Dat mensen weer mm -hmm. heel duidelijk dat allemaal uh, hergen, gaan roepen. En. He, nou ja, u neemt he, dit gesprek met mij op in de ja. Sinterklaasperiode. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. He, De hele strijd rond Zwarte Piet, he, dat heeft daar een beetje mee te maken. Ja, ja, u maakt in het boek inderdaad ook nog ergens ook nog een sneer, inderdaad. Ook ja. Inderdaad, ook naar, ja. naar ja. de ja. ja. dat, dat heeft natuurlijk een beetje mee te maken. He. Want, want, want, want ja, luister eens, vroeger was dat ook toch allemaal niet zo'n probleem. Nee. Ook protestanten, mensen hadden geen. Geen moeite met Sinterklaas, hoewel dat natuurlijk een Roopse ja, ja, ja, uh, bisschop was. Precies, want, de van Mieren, ja, precies, van Mira ja. Men, men hoefde zich daar niet door bedreigd te voelen, nee, maar klopt. op het moment dat je dus niet meer kan zeggen: Ik ben dit wel en dat niet, ja, dan krijg je een identiteitsvervloeiing, dan worden mensen onzeker van, mm -hmm. hè, dat roept diffuse angstgevoelens op, en dan krijg je mensen die zeggen: dus, Ja, gaan proberen ze alsnog vast te klampen aan identiteiten en maar dat niet meer onder controle hebben. Ja, dat uh, want in het verlengde ook daarvan is dat ik uh, ik zie hier een heel mooi stukje ook over het gezinnen inderdaad. Hè? Van, u schrijft bijvoorbeeld hier bijvoorbeeld hier de familie ontleent. Uh, ook de identiteit en ook aan de buurt of traditie. Ja. Uh, en uh, he, uh, dergelijke betekenissen zijn vaak afhankelijk van tijd of plaats... ...en worden meestal niet door rationele overwegingen gedragen. Maar wat we natuurlijk wel zien inderdaad... ...is dat we willen alles natuurlijk steeds meer verklaren en zo. Dus, dus ik denk dat, uh, dat daar in die zin natuurlijk ook een heel groot probleem ook, ook zit. Van ja, sommige dingen die komen inderdaad ook van die, uit de natuur natuurlijk ook gewoon voort. Ja, ja, dat, dat, dat, dat geloof ja. ik zeker. Dat geloof ik zeker. Ja. Je ziet toch hoe belangrijk het voor de, dat, dat voor mensen is. Hè? Neem, neem, neem, neem als voorbeeld, hè, vroeger de Jordaan in Amsterdam, hè? die eigenlijk. Niet meer als zodanig bestaat. Die is mm -hmm. namelijk naar, ja. naar Almere verhuisd. Ja. <laughs> ja. En dat, dat heeft daarmee te maken. Natuurlijk dat de prijzen van die huizen te hoog werden. Mensen die niet meer konden blijven ja. wonen. Dat we, hè, de, de juppen erin trokken. Ja. Hè, een hele andere groep. dan ja. Ja. Ja, nou hebben de mensen toch, toch behoefte aan. Zal ik maar zeggen. Om bij elkaar te blijven. En die identiteit een beetje vast te houden. Mm -hmm. en, ja, Dan gaat men weliswaar economisch gedwongen. Maar toch ook wel omdat men bij elkaar wil blijven. Mm. Bijvoorbeeld. Hè, bij elkaar ja. zitten in Almere. Of mm. in de zomer bij elkaar te kennen. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, Maar dat zijn van die... En waar, waar zit dat in? Ja, dat, dat, dat zit hem in, in, in de taal. In de manier waarop je elkaar aanspreekt. Mm. En in, in gebruiken. En al die mm. dingen die, die, die waar je niet over nadenkt. Maar waardoor je elkaar herkent. Hè? Mm. Ik wil dat grappig in de, in, in de plaats Wisp waar ik woon. Mm. Daar heb je... Nogal wat cafés. Mm -hmm, yeah. En elk café, wil ik maar zeggen... ...heeft een eigen karakter. Hè? Yeah, yeah. We hebben bijvoorbeeld ook een café voor Jordanezen. Hè? <tot> ja, ja, ja, ja, ja, dat is dat <tot> die, die, die, die, die, ja, die, die zie je daar zitten. Die, mm. hè? Die, die, als je daar groeit... ...als je ze groeit... ...dan moet je dat ook in hun taal doen. Yeah. Nou, dat heeft natuurlijk... Dat is een weerspiegeling van, van, van wat mensen, waar mensen behoefte aan hebben. En die behoefte werd vroeger veel beter, beter in voorzien dan tegenwoordig. Mm. Tegenwoordig voelen mensen zich in dat soort dingen bedreigd. En ja, dat, dat, dat, dat, dat, dat, dat is uiteindelijk niet goed. Als mm. mensen zich bedreigd voelen, dan gaan ze verkeerd reageren. Dan ontstaat er juist niet een openheid en niet een tolerantie, maar ontstaat er intolerantie. Mm. Uh, ja, dus, dus dat zijn zorgelijke ontwikkelingen. Ja, dat is dan, want, uh, want u sprak inderdaad ook in het boek ook op een gegeven moment ook over de microaggressions ja, en de micro safe spaces, inderdaad. Ja. Uh, maar komen, zijn dat soort dingen ook niet ook een soort van gevolg ook van eigenlijk ook het uit elkaar vallen van het gezin? Want juist een gezin is juist ook weer een heel erg. Uh, ...ja, in die zin hoekstenen... ...een beetje een cda maar ...een ja, ja. <laughs> uh, hoekstenen inderdaad... ...waar je, je natuurlijk ook altijd dat soort dingen... ...juist ook in, in alle vertrouwen... Ook kan, ...kan delen. oh ja, dat denk ik zeker. Daar ben ik er helemaal mee eens. Mm -hmm. het, het klassieke gezin... Mm -hmm. ja zeker dan voor de kinderen? Hè? Als, als er dan meer dan één kind was, zal ik maar het was er natuurlijk een soort micromaatschappij waarin je, waarin je leerde om mm -hmm. later in de maatschappij te functioneren. Mm -hmm. Ik heb dat ook in mijn werk wel gezien. Hè? Hoe bijvoorbeeld uh, mensen die enig kind zijn, het mm -hmm. vaak veel moeilijker hebben hè, om zich hè, mm -hmm. in, in, in, in een omgeving mm -hmm. met andere mensen te handhaven. Hè? Mm -hmm. Omdat ze niet geleerd hebben... Om voor een belang op te komen. Maar ook om concessies te doen. Ook mm -hmm. om verantwoordelijkheid te nemen voor iemand met wie het minder goed gaat. Ja. Om solidair te zijn. Mm -hmm. hè, en al mm -hmm. dat soort moeilijke dingen. Mm -hmm. Nou ja, als je als kind van je 0 tot je achttiende jaar in een gezin opgroeit. Mm -hmm. hè, dan, dan leer je dat hè, natuurlijk. Ja. Dat, uh, want u haalde ook inderdaad... Uh, hè, want, want dit is natuurlijk ook allemaal heel erg ook de nature kant zeg maar, van het debat. En u haalde ook in het boek ook een aantal keer ook inderdaad ook Freud aan. Lezen wij op dit moment ook Freud in die zin dus ook te weinig? Dat we veel meer inderdaad naar de nurture kant wat dat betreft dus ook kijken. Dus veel meer naar mensen als Andrea Dworkin, bijvoorbeeld in het feminisme debat. Of in Nederland kennen we Asher ten Broeke als, uh, ja. als zeg maar, de polder feministen, hoe ik het maar noemen uh, uh, uh, moeten, moeten we inderdaad weer, weer, weer meer Freud in die zin ook lezen? Ik denk, nou ja, Freud is ontzettend in een onbruik geraakt, om mm -hmm. zo te zeggen, en dat is voor een belangrijk deel ook onterecht. Mm -hmm. uh, je moet natuurlijk alle dingen in hun tijd zien, mm -hmm. je realiseren. Je als ze Freud de tweede helft, 19e eeuw, eerste helft, 20e eeuw, maar dat is, mm -hmm. echt lang, dat is echt lang geleden. Mm -hmm. Tegen de achtergrond van die tijd was Freud progressief, dat was een uitvinding. Ja, totaal ja. nieuwe dingen. Ja. Hè. En ja. Je kunt nou ook al wat eisen over wetenschappelijke literatuur... ...en zijn boeken gaan opleggen... ...maar dat, mm -hmm. dat heeft natuurlijk allemaal weinig nut. Mm -hmm. Dus je kunt je het beste concentreren... ...op ja, de, hoe hij probeerde te zoeken... Hè, ...om mm -hmm. toch greep te mm -hmm. krijgen... Op het irrationele. Mm -hmm. hè? Ja. En dat is helemaal uit het oog verloren. Mm -hmm. Dat is helemaal uit het oog verloren. Mm -hmm. en met, met, met, ja, met Freud heeft uh, men het kind met het badwater weggegooid. En ja, het kind ja. hè, wat men weer weggegooid. Dat is precies dat. Hè? Mm -hmm. Dat is oog hebben voor het irrationele. Voor de kracht van het irrationele. Mm -hmm. hè? Voor, voor, voor, voor de manier waarop het irrationele eh, tot dingen leidt. Die mensen niet zien aankomen. Die mensen mm -hmm. die niet willen. Die, hè, die, die, die, die op bepaald moment Mensen in hun macht en hun greep krijgen. En als je dat niet, dat, dat niet ziet. Ja, dan, dan, dan is dat zorgelijk. Overigens. Freud is verdwenen. De sociologie, hè, die ook iets zei mm -hmm. over hoe mensen ja. van elkaar, is als wetenschap natuurlijk vrijwel onderuit gegaan. Mm -hmm. De sociale psychologie, mm -hmm. hè, waar men zich op een bepaald moment, eh, omdat daar wetenschappelijke productie moest zijn, is gaan bezonder gaan. Allerlei pseudowetenschap ja. hè, is onderuit. Dus die hele. Die hele van wetenschap die, die iets probeerde te zeggen over irrationele aspecten van menselijke samenleving, is eigenlijk uit zicht verdwenen. Hè. Wat over is gebleven is de illusie dat we dat allemaal met verstand of met computermodellen ja, of zo ja, ja, hè, onder ja, ja. controle ja, kunnen krijgen. Ja, dat, uh, dat schrijft hij natuurlijk helemaal op het einde inderdaad, ook van, van het boek inderdaad. Eigenlijk het, het steeds ja, het toenemende... Uh, uh, ja, ge, ge, uh, ja, geloof in ieder geval, in die zin, ook in, in een zekere maakbaarheid. Ja, dat, ja. Uh, dat schreef je net helemaal aan het einde van het, uh, ja. uh, van, van het boek, maar. Uh, want, want, want dat is misschien denk ik, denk ik ook wel een, een, interessant. Omdat. Uh, uh, er staat in het boek, staat geen literatuurlijst. Nee. <laughs> en, en, uh, nou, ik ben zelf in ieder geval. Hè, ik ben zelf uh, 25. Nou, ik hoop dat de kijkers dat nog jong genoeg in ieder geval vinden. Maar uh, meneer Koerseman, welke werken zouden mensen zoals ik op dit moment moeten, moeten lezen om inderdaad, hè, want we hebben waarschijnlijk ook al om echt ook, ook een soort van gewapend, ook goed gewaar. Goed beslagen ook ten einde in zo'n debat ook te, te, te komen. Naast het boek uiteraard. Het is, het is buitengewoon lastig. Dat is een buitengewoon lastige ja. vraag, moet ik u zeggen. Um, er zijn... Uh, kijk, even, even, er staat geen literatuurlijst in. Hm. Nee, nee dat, dat is eigenlijk een beetje met opzet geweest. Ja. Uh, want uh, um, er waren verschillende redenen voor in de eerste plaats. Mm -hmm. Ja, het, het is een essay. Hè? Ja, dus, zeggen, uh, je hè? Het is, is een aan het begin van het boek. Ja. Het is geen wetenschappelijk boek. Eh, wat je namelijk een wetenschappelijk boek is, die kan ik ook schrijven, heb ik ook geschreven, ja. <laughs> maar die, die zijn onleesbaar. Hè? Ja. Omdat je eigenlijk voortdurend in die andere mensen aanvoert waar je dan niet over moet zeggen. Mm -hmm. wat, ja. wat ik heb geprobeerd is ook eigenlijk niet te veel aan concrete boeken of mensen te denken, mm -hmm. enkele uitzonderingen daar. Ja, ja, ja. Maar om gewoon. Eh, alles wat in al die mm. tijd ja. van mijn werk in mijn hoofd door elkaar is gaan lopen. Ja, ja, ja. om <laughs> gewoon in één een, in, een, in een ja, uit te schrijven. Ja. En, en ja, eh, als, als ik nou kijk, hè, dan is, nou ja, luister, dat waar ik het nu over heb. Hè, het mm. irrationele in de mensen, de mm. invloed die dat heeft, op de manier waarop we met elkaar samenleven. Ja, daar is op het ogenblik niet veel actuele literatuur over. Omdat mm. dat nou juist helemaal is weggezakt. Ja, ja. Hè?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 He he, zie je, hier, voor het goede doel, zeg je dan, <laughs> Ik ga er zo op. En ja, dan zijn er natuurlijk een aantal historische dingen, Freud, nou is Freud natuurlijk, die, kun, die Freud lezen is, is, is leuk, je moet eigenlijk vooral op de Duits lezen, <laughs> ja, ja. Dat is heel mooi, <laughs> Maar Freud lezen is natuurlijk wel, maar ja, daar heb je natuurlijk ook wel uitleg bij nodig, dat ja, ja, dat is, historisch uh, uitleg ja. he, en interpretatie en betekenissen. Uh, en, maar ja, zo, zo zijn we. Uh, uh, wat ik bijvoorbeeld zei, zijn vooral ook historische boeken die ik hè, heel aardig mm -hmm. vind. Hè, uit de jaren 60 ook, hè, van Christopher Lesch, hè, The Culture yep. of Narcissism. Yep. Die de hele ontwikkeling waar we nu in zitten, toen voorspelde. Yep. Hè, buitengewoon fascinerend. Het zijn echt dus oudere boeken hè, ja. die, die uit het oog zijn verloren. Hè, ja. en, ...Duitse uh, mitscherlich mm. ...of de... ...een zo'n waterloze zo gezelschaft... Mm. Hè, ...die ja. al zag... Hè, ...toen al beschreven, dan praat ik over, ...echt over de jaren 50, 60... Hè, ...die mm. toen ja. al waarschuwde... Hè, ja. ...voor ja. wat er ontstaat als je de vader... Hè, ...de vader als... ...als functie... Ja. ...als figuur... ...als, mm. hè, als archetype, zeg maar zeggen... ...als je ja. die uit de samenleving weghaalt... Ja. ...die heeft dat toen bijvoorbeeld al geschreven... iemand Verder waar ik ja, waar, waar ik aan refereer, een heel mooi onderzoek heeft gedaan, is de van Vijand. Hè, die, ja, een die vijand is, ja. Hem, ja, dat is ook iets. Die boeken moet je kunnen vinden. Maar, ja. maar, maar dat, dat, dat zijn ook prachtige ja. dingen die, die laat zien, eigenlijk hoe je hè, hoe mensen worstelen, hè, heeft, heeft echt prachtig onderzoek heeft gedaan ja. naar hoe mensen worstelen en proberen op allerlei manieren van een moeilijk leefbare werkelijkheid toch ja. iets hanteerbaars te maken. En hoe ja. Het, succes of het falen in het leven ermee samenhangt hè, op welke manier je dat kunt. Hè? Ja, ja. En ja, nou, dus laten we zeggen, Freud en deze dingen, dus vijand, uh, mm -hmm. Michelich, Lesh, uh, ja. Dat, dat, dat zijn, als, als ik terugkijk, zelf, dan denk ik, ja, dat zijn mensen die, die me gevormd hebben, mm -hmm. naast ja, Karl May. Die ook niet meer gelezen wordt. Die ook niet meer wordt. Maar die, dat was uit mijn jeugd. Ja. Maar laten we zeggen, Carol die een ideaal beeld schreef over de verantwo verantwoordelijke mannelijkheid. En dat was ook uit die tijd. dat was ook 19e eeuw. Maar dat was wel heel indrukwekkend. En dat vind ik wel interessant, eigenlijk om te zien hoe dat ook dood taal verdwenen is, hè. Ja. totaal verdwenen. En niet, meer, eh, niet ja. meer, in het uh, terug, te, terug, te, ja. te, terug te, te vinden ook in, in debatten daarover ook. Oh, nou, eh, nou, niemand heeft, niemand ja. heeft weet, weet, weet het meer. Nee, ja. dat uh, ja. nee, dat. En ja. dat, dat is jammer. Uh, natuurlijk heeft elke tijd zijn eigen boeken en zijn eigen mm. nieuwe dingen. Maar, nou ja, wat je natuurlijk ook voor mijn, nou mijn indruk ook wel een beetje... Hè? Want wat moet je nu lezen? Nou ja, we leven natuurlijk ook in een rare tijd... Mm -hmm. waarin er geen iconische boeken meer zijn. Hè? Dat kan ik nee, nee, maar zeggen. Ja. Dat ja, is ook dat wel is, opvallend. Hè? Want, dan, ik bedoel, ja goed... Het, mm -hmm. hè, men leeft op het ogenblik van de informatie natuurlijk... van de social media. Hè? Mm -hmm. Men kijkt filmpjes ja, ja. op YouTube. Ja, maar, ja, dat, uh, hè, men, ja. Dus, dus ja, dat, dat is ook een rare situatie hoor... dat dat eigenlijk niet meer bestaat. Nee, nee, klopt. Want u had inderdaad, u had inderdaad ook over, over Facebook... inderdaad, had u... Uh, dat inderdaad, dat hij inderdaad de moderne variant van de oude dorpsrol. Ja, ja. Uh, dus noemde uh, ja. die inderdaad dat. Ja. Ik vond het wel, een, ja. ook wel een, mooie, een mooie omschrijving. Maar inderdaad ook het, inderdaad ook het ontbreken inderdaad ook van, van groot werken. Uh, kijk, u sprak ook in het boek spreekt ook heel erg veel ook over een vorm van hiërarchie. Ja. ja. Dus alles is veel, veel, veel platter ja. en, uh, ja. hè, dat komt ook in organisaties hè. je praat bijvoorbeeld ook over de, over de werkvloer hè. Ja. Uh, teams moeten allemaal uh, platter, ja. een beetje ook door uh, ja, mede als, uh, als aanvoer Google natuurlijk, hè. die altijd, altijd zegt van nou we moeten een platte organisatie en, uh, maar op de een of andere manier, en dat, dat, dat vond ik wel ook moeilijk ook aan het boek. op de een of andere manier lijkt het bij Google wel op een bepaalde manier dat platte uh, een soort van te werken maar het gekke is, is dat op het moment inderdaad dat die hiërarchie... Op een gegeven moment, uh, u, schreef, u schreef ook helemaal ook aan het begin van het boek ook over een gezagsverhouding. Maar daar was ik het ook wel weer mee eens. Dat het inderdaad ook belangrijk ook is dat je van bepaalde mensen ook weer dingen, dingen aanneemt. Hoe moeten we nou... Uh, kortom, ik, ik zat daar nog een beetje ook in, in worsteling mee. Dus hoe moeten we nou, uh, ik nou goed naar hiërarchie eigenlijk kijken? Nou, e e e e eerst even over, over Google. hè. ja. Uh, Google heeft, ik weet niet, in ieder geval tienduizenden, misschien wel honderdduizenden mensen hè? Ja, ja. die daar werken. Uh, nou, platte organisatie, die hebben echt niet allemaal even veel te vertellen. Hè? Nee, nee, is... de, nee. Dus waar gaat het om? In, in Google is een beperkte groep, weet hoe groot die is, misschien een paar tientallen mensen of zo. Het mm. Politbureau mm -hmm. nee, uh, ja, ja, ja. van Google, ja. Die hebben onderling een relatief platte verhouding. Mm -hmm. Maar die leggen echt wat hun wil op de, aan de rest op. Mm -hmm. dus, dus dat zijn, daar geloof ik helemaal niet zo in. Ja. Uh, dat zie je natuurlijk ook hoor. Want waar dan geen formele hiërarchie is, ontstaat wel een informele hiërarchie. Mm -hmm. uh, wat ik daar zelf... Dus ik geloof niet in organisaties zonder hiërarchie. Omdat mm -hmm. ik denk... ...dat dat gezien onze onbewuste behoeftes... en drijfveren, niet kan. Mm -hmm. ja, dat mensen behoefte hebben aan een hiërarchie. Mm -hmm. En, en ja, er ook weer onduidelijkheid... ...en onzekerheid ontstaat... Mm -hmm. ...wanneer dat mm -hmm. er niet is. Uh, maar dat bijvoorbeeld... ...een bepaalde groep... Mm -hmm. ...weet ik veel van, van, van Max... Hè, ...tussen de vijf en tien mensen... Hè, ...groter ja. moet het niet worden... Ja. Hè, ...maar op voet van gelijkheid zal ik maar zeggen... Hè, probeert mm -hmm. om de boel aan te sturen voor... Hè, en, en, ja, dat, dat, zou, ...dat kan natuurlijk ja. wel... Mm -hmm. Hoewel het ook altijd toch wel lastig blijft horen. Ja, nog even, even een voorbeeld. Hè. In, in het buitenland hè, natuurlijk altijd, heeft een regering een evidente leider. Hè, door mm -hmm. De president van Frankrijk, maar ook de premier hè, van, van landen als Duitsland, Engeland. Die zijn de baas, die kunnen ministers ontslaan. Ja, en wij hebben dat niet. Hè, bij ons is. De eerste minister, de primus interparels. Maar dat functioneert natuurlijk helemaal niet. Nee. Hij heeft dat formele gezag niet, maar hij neemt het wel. Hij kan wel de mm -hmm. ministers ontslaan, zodat wij mm -hmm. anders dan in andere landen heel lang met slechte ministers blijven hangen. Mm -hmm. Maar, mm -hmm. uh, maar hij, ja, hij moet naar buiten toe in Europa en in de wereld. He? Dat mm -hmm. toch doen. En Dan krijg je dus van die minder transparante manieren waarop hij toch wel degelijke leiding ja, ik, ik, ik heb zelf de indruk. Ik heb wel eens de stelling verkondigd. Het staat niet in het boek, maar uh -huh. de stelling verkondigd. De kwaliteit van een organisatie is de kwaliteit van de baas. Hè? Uh -huh. En dat, wat zie je dan? Bij een slechte baas krijg je een kunstmatig gezag. Hè? Een slechte uh -huh. baas die gaat via kunstmatige middelen hè? gezag uitoefenen. Door straffen, hè? Door, uh -huh. door, door, door, straffen ja. door belonen, ja. door, door, door mensen te intimideren, uh -huh. door... Hè? Dus dat, dat zijn slechte bazen en slechte... Dus, maar, maar de goede bazen, die stimuleren mensen. Hè, ja. En die staan open en die, die kunnen ja. zichzelf ook een beetje hè, relativeren. En die kunnen, hè, omdat ze niet jaloers zijn en zich ja. niet bedreigd voelen... omdat ze zelf kwaliteit ja. hebben, hè, dan hoeven ze zich ook niet... Hè, niet, niet, niet ja. anderen die origineel zijn ja. en ambitieus... Ja. Dan hoeven ze zich daar niet bedreigd door te voelen. Hè. kunnen ze ja. die... Kwaliteit geven. Het lastige is alleen, hoe krijg je nou de goede mensen op, de, op die positie? En dat zie je dus altijd weer door de hele wereldgeschiedenis, dat daar het lastige probleem zit. Het is, ik vind het heel interessant, ook heel, heel fascinerend vind het geschiedenis bijvoorbeeld van het Romeinse Rijk. Ja. Helemaal heel mooi beschreven door, nou, God zijn naam ontschiet mee, die man die, die, die al die boeken over, over, Rome schrijft, over het Romeinse Rijk schreef. Uh, we, we hebben in ieder geval in de podcast over David Engels gehad. Ik bedoel het dan. maar goed, maak je het. Maar dat is heel interessant, hè, want die Romeinse keizers... Die werden weliswaar... Aanvankelijk was dat erfelijk. Maar later ook niet meer. Want mm. die, werden, die kwamen aan de macht via mm. machinaties. Of die werden door het leger aangewezen. Ja. Of die ja. Ja, dan werden... Ja. Altijd. Maar je kunt dus ook daar heel duidelijk zien dat als Rome een bloeiperiode heeft, dan heb je goede keizers. Hè? Mm -hmm. Als Rome ja. slecht gaat, dan heb je slechte keizers. Hè? Mm -hmm. En waar zit dat in? Precies in die dingen: hè? Mm -hmm. met goede keizers, hè? als Marcus Aurelius, Trajanus, mm -hmm. Hadrianus, hè? Mm -hmm. dat soort mensen, die. Die sterk waren, die, die rijpe karakters waren, die zich niet bedreigd voelden, die zelf innerlijk stabiel waren, die konden dat he, overdragen. Terwijl ja, mensen die niet stabiel zijn, die zich voortdurend bevestigd moeten worden, he, die zich voortdurend bedreigd voelen. Dus ja, hiërarchie is volgens mij onontkoombaar, maar het probleem is, je wil goede hiërarchie ja, want dat brengt mij ook weer ook veel weer op een ander, ander deel. Wat ik, wat ik ook inderdaad heel uh, heel interessant, ook in die, in die zin ook vond. En dat zet ook wel aan, ook op hiërarchie, en ook op wat je net ook zei, namelijk ook over uh, de leiders die we op dit moment ook hebben. Dat dat, uh, u noemt dat niet zo in het boek, maar dat hij uh, uh, dat in feite, of niet van ja, u spreekt wel over delocaliseren in die zin, hè? dus dat ze overal. In feite, hè, dus dat wij een soort van managersklasse op dit moment, hè, dat, zo zegt u dat niet, maar dat ja. uh, in ieder geval ook hebben. Die inderdaad ook het, uh, een heleboel bedrijven inderdaad ook be en organisaties ook besturen. Ja. Maar dat die inderdaad ook geen vakkennis meer hebben. Ja, dat is heel belangrijk. Hè? Ja. Dat ben ik helemaal mee eens. Hè? Vroeger was de baas van een ziekenhuis een dokter. Dat ja. was de baas van een, een, een Philips. Dat was een ingenieur. Mm -hmm. hè? De baas ...van een ambtelijke afdeling... ...zoals ja. we, de afdeling publieke werken... ...van de gemeente... ...dat was een ingenieur... Hè? Ja. ...de baas van... ...van, van een grote schoolgemeenschap... ...dat was een gepromoveerde leraar... Ja, ...die in zijn ja, vak gepromoveerd ja, was... Ja. Hè? ja, ...dat is allemaal niet meer zo... ...tegenwoordig is het zo dat dat leidinggever... ...wordt beschouwd als iets wat je... ...als een, een vak op zich waarvoor je geen inhoudelijke kennis hoeft te hebben... Ja. ...nou, om de eerste plaats is het dus niet juist... Ja. inhoudelijke ja. kennis is ...wel degelijk is ja. maar het belangrijkste is... Dat je geen hart hebt met het product. Hè? Mm -hmm. Dat je zomaar kan overstappen van het een naar het ander. Hè? Mm -hmm. Dat, dat, dat. Omdat je er geen band mee hebt. En mm -hmm. dat vind ik dus eigenlijk, eigenlijk vind ik dat een van de meest kenmerkende dingen van de tijd waarin wij nu leven, dat mensen mm -hmm. geen band meer hebben. Hè? Mensen ja. durven geen band meer hebben, willen geen band meer. hebben, Ze denken dat het zelfs goed is om ongebonden te zijn. Mm -hmm. Terwijl het juist. Zo belangrijk is dat je je wel engageert, wel he, gebonden voelt. Mm -hmm. yeah, yeah. Dat je ook in staat bent tot iets wat, wat zelfbinding heet. He? Mm -hmm. dat, je dan, yeah. dat, dat binding, gebonden zijn, niet alleen maar betekent dat je gedwongen wordt. Nee, mm -hmm. dat je jezelf he, ertoe kunt zetten om je ergens aan te verbinden. Mm -hmm. En daar de verantwoordelijkheid voor te nemen. For mm -hmm. better and for worse. Mm -hmm. Dat geldt in het. Privé samenleven, maar mm -hmm. dat geldt ook in werk, dat geldt mm -hmm. ook in politiek. Mm -hmm. Ja, dat en, dat en, natuurlijk. En, ja. en dat is op het ogenblik eigenlijk uh, overal mm -hmm. uh, uh, niet functioneren. Dan ben ik ook van, maar, uh, want, want dan kom ik eigenlijk op, op een, eigenlijk, zeg maar deze, dit, dit, dit, dit, dit, dit zet mij ook weer, weer aan, het, aan het denken, omdat wat ik, wat ik wel weer denk, is dat er wel weer een uh, bepaalde vorm van he, dat, dat in ieder geval wel he, dat, uh, de, de samenleving verandert natuurlijk uh, en dat ook wel een bepaalde vorm van verandering iedere keer om bijvoorbeeld dingen beter te maken dat die wel degelijk ook, ook nodig is maar hoeveel verandering is nou eigenlijk en dat is een wat, wat, wat algemeen en ook wat moeilijke vraag uh, hoeveel verandering is voor een mens nou eigenlijk goed oh dat is een heel interessante vraag Um, die natuurlijk niet één probleem heeft maar maar dan denk toch wel... Toch, toch, ja, ja. Om te beginnen, hè, ieder medicijn bijwerkingen. Ja, ja. dat is. Één. Twee, wat ik altijd wel een leuke vind ook om te zeggen is... ...iedere oplossing wordt op enig moment een probleem. Ja, ja, ja, ja. Problemen en oplossingen buiten over elkaar, hè? dus je hebt een probleem, je komt met de oplossing... ...die oplossing creëert nieuwe problemen en zo blijft dat hè, als je ja. overspelen. Ja. He? Dus dat, dat, dat om te beginnen. Er bestaan geen definitieve verbeteringen. Mm -hmm. Want verbeteringen zijn alleen maar relatief... Mm -hmm, ten ja. opzichte van het voorgaan. Dus je ziet ook altijd... He? eerst wordt ieder een verandering... een gewilde verandering ervaren mm -hmm. als een verbetering... daarna als stagnatie... en vervolgens mm -hmm. weer als een achteruitgang. Nou, het grote voordeel daarvan is dat het de mensen actief houdt, en mm. dat ze niet wegsukkelen, ja, <laughs> ja, ja, ja. en dat we wel degelijk toch stapje voor stapje, hè, mm. wel, zeg maar, dialectisch dus ja, gesproken, ja. wat hoger komen. Maar aan de andere kant, ja, het is in een rare, we leven ook in de rare tijd, dat nieuw goed is en oud slecht. Hè. Ja, ja, ja. ja, ja, ja, ja. Dat daar heb ik ook, ook wel iets over geschreven, hè, terwijl, en dat het woord conservatief een scheldwoord is. Ja, hè? dat is. Uh, ja, dat is dat, dat, uh, ja, dat, dat inderdaad. Uh, maar inderdaad ook dat ze. Want u, u sprak in. Want die schreef inderdaad ook op een gegeven moment inderdaad ik over. Uh, over ouderen inderdaad die zich dan ook weer jong ook moeten voelen. Ja, ja. Ja, Ja, precies. Nou, dat heeft ook weer te maken met het verdwijnen van de verticale dimensie, hè. Ja, Ik bedoel ja. dat iedereen maar getutueerd moest worden. Maar ik herinner me ook, want, oh, dat is ook trouwens wel interessant, heel vroeger had je Marcel van Dam die de verkiezingsuitslagen interpreteerde? De jonge lezers onder wie Marcel van. Nou, die moet Marcel van Dam maar boeken. Ja, ja. Ja. Dat was een, een man die dus. Ik was toen ook nog. Nou, laten we zeggen, ook in de twintig... en toen ja. was er, we waren weer een verkiezingsuitslag. En toen ging het over de, het CDA. He. Ja, he. En, en, en, wie stemmen er nou op het CDA? Nou, bleek oudere kiezers stemmen op het CDA. En ik herinner me nog, niet zei Marcel van dat. Nou, dat betekent dus dat het CDA binnen een aantal jaren verdwenen zal zijn. Want die oudere kiezers, die yes. sterven uit. He. En mm -hmm. dan komen die andere partijen op. Mm dus -hmm. die partij gaat verdwijnen. Ja. Dat is natuurlijk een hele domme redenering. He. <laughs> Want mensen stemmen misschien, he, als ze jong zijn... GroenLinks. Mm, en ja. als ze dan wat ouder worden, het, misschien... gaan ze, ze wel weer zynaast ja. ja. hebben. Hè? Het, het rare idee is dat, hè, dat je, dan krijg je het dus ook weer dat, dat, dat wat oud is en wat jong is niet naast elkaar kan leven. Gisteren was ik toevallig op een hele leuke avond van de historische vereniging van de plaats waar ik woon. Ja. En ja, die zitten daar allemaal mensen met grijs haar. Ja. Ja, waarom? Ja. Als je die leeftijd hebt, dan interesseer je je in de geschiedenis van de plaats waar je woont. Ja, ja, ja, ja. En als je dat nog niet hebt, dan moet je nog heel andere dingen doen. En een ja. carrière maken, en een gezin. Dan ja. heb je er, ja, ja. geen tijd en motivatie, maar word je wat ouder, dan vind je dat leuk. Nou, ja. dat bestuur van die vereniging is helemaal overstuur, omdat er alleen maar grijs haar zit. Dus nu ja. moet het, dan heb je jongeren Dat ja. moet, nee. ja, ja. moet je helemaal niet doen. Dat moet je helemaal niet doen. Dus nou, Kortom, waar ik eigenlijk naartoe wil... Eh, behoud is op zichzelf helemaal niet verkeerd. Hè? Mm -hmm. Het zijn natuurlijk allemaal een beetje, ja, open als je opent deuren, je moet het goede behouden. Hè? Ja, ja, ja, ja, ja, ja. We worden het er niet over eens wat het goede is. Mm -hmm. hè? Ja, ja. Dat is het. Maar ik denk nog sterker, je behoud zelfs an zich is een waarde, hè? Is, mm. is, is van belang. Alles altijd maar weer op de schop gooien en, en nooit stabiliteit ja. hebben en nooit rust hebben. Ja, te veel is niet goed, maar te weinig is ook niet. Je moet er moet mm -hmm. meer ruimte zijn, zal ik maar zeggen, voor behoud. Hè? Mm -hmm. En dat zie je ook wel. Natuurbehoud, monumentbehoud. Mm -hmm. hè? Uh, ja. ja, Dat, dat, dat zijn gaat men zich toch ook wel weer realiseren mm -hmm. hoe belangrijk dat is. Nou, in, het, in, het, in het verlengde daarvan en ook in het verlengde ook van, van, het, van het oude. Um, wat, ik vol, wat ik op dit moment in de samenleving zie, is in ieder geval dat we ook om het, om in ieder geval het verleden. Dat we... Uh, ook omdat we niet meer... We, hebben, we zijn dus aan de ene kant... Hè, daar begonnen we ook het gesprek mee van... We zijn van zekerheid naar onzekerheid gegaan. Ja. En, uh, en we, hebben ook, we zijn ook van controle eigenlijk weggegaan van controle, denk ik. En uh, is ook inderdaad ook... Omdat we eigenlijk ook die controle gewoon niet meer hebben... Dat we inderdaad dan proberen inderdaad om, om in ieder geval bijvoorbeeld dingen ook uit het verleden dan te pakken. En om daar dan toch ook... Een soort van ja, iets ook over, he, wat een soort van maakbaarheid ook weer. Ook over te uh, he, dus het verleden eigenlijk ook weer, ook een soort van naar je hand te zetten, ook om in godsnaam toch ook maar weer, uh, ook daar ook weer ook controle ook over, uh, over uit te oefenen. En dat ook juist ook doordat we nu ook allemaal ook zo oud ook worden en uh, ja, en ook een heleboel mensen, dus ook kunnen zeggen: van nou, maar zo is dat gewoon helemaal niet gebeurd, want ik heb dat al allemaal ook meegemaakt. Dat juist ook dat ouderdom daarvoor, dus ook in de weg zit. Ja, is een heel, heel, heel interessant idee. Even, even een paar ja. associaties ja. daarbij hebben. Ja. Ik reageer een beetje ja. als we Ja, natuurlijk. Vert... Ja. Ja. <laughs> even over die controle. Hè? Mm -hmm. um, nou ja, dat is waar. Wat u zegt, hè, minder controle, hè, want, want iedereen is autonoom. Ja, maar ja. daar zien we natuurlijk tegenover dat mensen geweldig klagen over teveel aan controle. Hè. Huisartsen, hè, maar is ja, noemen. Ja. Hè, nu weer die wijkverplichtkundigen. Iedereen die ja. maar formulieren moet invullen, formulieren ja, ja. moet invullen. Hè, en aan zijn werk niet meer toekomt. Ja, ja, ja. uh, de zogenaamde transparantie, wat niks anders betekent dan: ik, geloof, ik vertrouw jou niet. Ja, ja, ja, ja. Ja. Maar, en, maar, goed, maar goed, dat. Dat past wel in het verhaal. Mm. Het past wel in het verhaal. Want als je een samenleving gaat maken waarin het ieder voor zich is. Hè, mm. Wat we natuurlijk een beetje hebben gedaan. Mm. Hè, met, met, met het neoliberalisme. Het liberale neoliberalisme ieder mm. voor zich. Ieder ja. als individu. Ieder moet, hè, dus, hè, ieder assert, iedereen assertief. Hè, mm. ja. Ja, dan is er geen collectief belang. En als er geen collectief belang is, dan kan je elkaar niet vertrouwen. Nee. Zolang er een collectief belang is, ja, dan, dan kan ik een ander vertrouwen, want zijn belang ja. is mijn belang. Ja, maar we ja. geen collectief belang meer, ja, dan zijn we allemaal egoïsten. Ja. En moeten we dat... Dus wat, wat je nu eigenlijk ziet, is dat er, aan de ene kant is er dus... Wat is weggevallen, is de automatische controle door collectief belang, door een collectief... ...collectieve gebondenheid, door een collectieve identiteit... Mm -hmm. ...door collectieve waarden en normen. Hè? Mm -hmm. Dat is weggevallen, het is mm -hmm. ieder voor zich. Ja. En mm -hmm. dan gaat men dus daar een systeem van controle opzetten... ...wat mm -hmm. wezensvreemd is. Ja, dat mensen ja, niet ja. ervaren als iets wat natuurlijk bij ze hoort... Mm -hmm. ...en wat alleen maar ja. stoort en mm -hmm. lastig is. En dat is ook wat je op het ogenblik mm -hmm. dus ziet. En dat functioneert dus ook niet. Mm -hmm. Want omdat je dat niet beschouwt als ja, het... Het, ...het gemeenschappelijk belang dienend... ...voel je er ook niet door eh, moreel geëngageerd... ...dus mm -hmm. je gaat proberen dat natuurlijk te dwarsbomen... ...en je gaat... Of, of, mm -hmm. hè, ...dat kan je passief dwarsbomen door te denken... ...nou ik vul maar wat in en zo, zoek het maar uit... Ja, ja, ja. ...of je kan actief dwarsbomen ja, ja. door verkeerde ja, ja. dingen ja, ja. in te vullen... ...of niet in te vullen... ...en dat is wat je ziet gebeuren... Mm -hmm. ...dus het functioneert ook niet... Ja. Dus, ...dus die controle... ...ja, daar, wat je eigenlijk ook ziet... Hè, Controle uitoefenen is een manier van gezag uitoefenen. De instanties die dat nu doen... doen dat dus als slechte bazen. Ja. Namelijk nou, niet geïnspireerd... niet gebonden... niet inhoudelijk geëngageerd... maar alleen maar procesmatig controle opleggend. Ja. En dat disintegreert. Ja. Nou ja, dat is dus in ieder geval wat je ziet. En tweede... ja, de ouderdom... Ja. dat is natuurlijk een ander aspect... maar dan associeer ik nog nog even door. Ik, ja. ik denk dat je... We leven, u uh, hebt het nog niet genoemd, maar, maar goed, ik, ik noem het dan zelf toch maar even. Ja. Hè? Maar, maar de, de, de, de hoos op het ogenblik in de, de, die energieuitbreiding. Het is ja. uh, dus ver voorbij waar het ooit bedoeld was. Ja. Een, een soort uiteindelijke redding ja. voor, voor mensen die, die, die op een nare manier aan kanker doorgaan. Maar gewoon in de zin van: uh, ja. ik, ik wil nu dood en nu moet het dan ook. Hè? Ja. Maar, maar ja, ja ook, ook daar. Heb ik het gevoel dat je daar dus ziet een poging tot kunstmatige controle mm -hmm. hè, over iets waar men ontzettend bang voor is geworden, namelijk het levenseinde? En hoe komt dat? Mm -hmm. Omdat het levenseinde niet meer is ingebed mm -hmm. in ja, de natuurlijke ervaring van de mm -hmm. omgeving waarin dat plaatsvindt. Ja, dat, uh, want u inderdaad, inderdaad ook de leven en de dood noemt inderdaad ook helemaal op het einde, op het einde inderdaad ja. ook van het, uh, uh, inderdaad, he, dus, uh, dus inderdaad ook, he, dus de, uh, en dan moet ik even het citaat inderdaad ook op, uh, inderdaad, he, dus inderdaad ook dat daar in ieder geval een soort controle ook verder ook van, uh, van verloren ook. Ja, he, maar, maar, ja. Wat, wat, want kijk om te beginnen, hè, waar we mm. nu net al zeiden, hè, m, m, ja, het, nieuwe is, het nieuwe is goed, jong is goed, hè, mm. het, het oude ja. is slecht, ja. hè. En, een dus behoud is slecht dus ja, sowieso, hè, mensen die oud worden krijgen het gevoel, wij tellen niet meer mee mm. en hè, dus dat gaat, wat je dan ziet is die, dat gaan die mensen gaan eerst proberen Net te doen als ze jong zijn. Hè. Mm. Dus, hè, mm. Dan mag je helemaal allemaal een bewondering hebben over, over <laughs> mensen van 80 die aan het hardlopen hard zijn. Of, yeah. <laughs> <laughs> of, of wat je natuurlijk ook op het ogenblik ziet, is dat alle mensen, al die mensen dan ook op, opeens weer zo intensief opa en oma gaan spelen dat het net is alsof ze weer vader en moeder zijn. <laughs> vader en moeder zijn het weer, maar opa. Mama, ze, ja. ze zijn, ja, dat is gewoon een poging om weer jong te zijn. <laughs> maar dat lukt natuurlijk niet uiteindelijk. Nee. Nee. Dus worden ze toch oud, dus komt dat gevoel, toch? Omdat men ja. aan het oud zijn, hè? omdat men vanuit de ontworteling die er is, hè? Ja. Ge -ge -ge -ge geen inhoud, en zin kan geven. Ja, en dan komt dat die, die, het verhaal van eenzaamheid. Ja, ja maar, maar, maar, maar, maar de, nou, dat zijn ook slecht begrepen, slecht begrepen termen. Hè? Want, want Ali, Willem, koningin Wilmina, die... Ja. Voor, voor, voor de jongere luisteraars dat was een, een, voor de jongere luisteraars. Hè? Uh, het koningin Wilhelmina was een vroegere koningin. Ja, de <laughs> die, ja ja ja ja ja Koningin Wilhelmina die gaf haar, uh, haar, haar autobiografie, gaf hmm. ze uh, de, de de titel 'Eenzaam maar niet alleen'. Hmm. Ja. Yeah? Nou, maar dat zijn, dat zijn belangrijke begrippen, eenzaam en alleen, hè, en alleen. Want alleen, ja, dat woord zegt het al, maar je hoeft als je, je kun, alleen bent niet eenzaam te zijn. Hm. Je kunt ook niet alleen zijn, maar wel eenzaam zijn. Want wat is eenzaam? Eenzaam is dat je geen binding hebt. Hè? Ja. Dat je nergens bij hoort. Je kunt in je eentje, kun je toch niet eenzaam zijn. Omdat hm. je wel degelijk in je eentje ook een relatie hebt... met je geschiedenis... met je wereld... als je geloof hebt... met je geloof... Hè? Mm -hmm. als je geen geloof hebt... met een andere levensovertuiging... met je visie... Mm -hmm. met je ervaring... Hè? maar mensen die zich... niet meer geleerd hebben... om zich ergens mee te engageren... ergens aan gebonden te zijn... Mm -hmm. ja, die ervaren een leegte... En mensen die dat niet meer uit zichzelf op kunnen brengen, maar dat alleen maar door anderen aangereikt moeten krijgen. Een hele generatie die voortdurend geliked moet worden, hè, ja, ja, ja, om te ja, horen ja, ja. dat die mag bestaan, hè, ja. die, die gaat straks allemaal daar naartoe, dat ze niet uit zichzelf meer het gevoel van gebondenheid en van mm -hmm. engagement kunnen opbrengen. En ja, dat maakt eenzaam. Hè. En wat je dan ziet, dat maakt angstig. Mm -hmm. hè. En dan zie je de vlucht naar voren in die... ...wens om dan uit het leven te mogen stappen... ...omdat mm. men dat zo bang voor is... Hè? Voor, voor, voor, ...voor die leegte... ...en die zinloosheid... ...dat men daaruit staat met die leegte en die zinloosheid... Ja, dat, die, ...die zijn een, een, een, een... ...kunstmatig bijverschijnsel... ...van het soort samenleving waarin mm. we nu leven... Ja. ...en dat los je overigens ook niet op ja. hoor... ...door dan allemaal... ...vrijwilligers bij de mensen langs te sturen... Nee, ja, ja, ja. ...want dan, dat... dan krijg je weer... ...niet alleen maar toch eenzaam... Hè? ...want... Ja. Want ja, die vrijwilligers die komen wel langs, maar die geven jou dan toch, daar praat je dan wel mee, maar als ze weg zijn, dan zijn ze weer weg. Het gaat er nou juist om dat je als, je als je alleen bent, dat je toch het gevoel hebt dat je in iets groters leeft. In, een, in jouw leven zoals je het geleefd hebt, in het leven zoals het is, in de, dat je toch geïnteresseerd blijft in de wereld, ook al speel je er zelf geen rol meer in, en dat je eventueel daar toch ook in ja, een levensbeschouwing een visie kunt hebben, mm. hè, waardoor je je gebonden voelt, waardoor je een plaats kunt hebben. Mm. Want, want is in die zin, uh, wat ik, ik vind zeker de, de laatste opmerking die u maakt, vind ik buitengewoon interessant, omdat namelijk uh, ook omdat, omdat wat, je, wat je dan nu inderdaad ziet, is dat inderdaad, uh, hè, dus die zinloosheid, en ook bijvoorbeeld ook uh, je hebt bijvoorbeeld even verveling... wordt er bijvoorbeeld ook bij gewoon even, even... even niksen. Ja. Uh, dat, dat je dat eigenlijk ook niet meer... in de, in de samenleving kom je... Kom je dat, dat helemaal niet meer, niet meer tegen wat dat betreft. We zijn allemaal maar uh, druk, druk, druk. En uh, in die zin... en, en veel, veel, veel, veel dingen doen. Veel contacten onderhouden. Veel, uh, nou noem het allemaal ook maar... Uh, ook, ook allemaal maar, maar op. Maar is dat... Maar, geeft ook aan van ja, dat er ook in die zin... ook een heleboel ja, zinloosheid ook is... Uh, ...is misschien ook... Uh, ...hebben wij ook te veel activiteiten... ...die ook gewoon dienen... Ook ...als een soort van bezigheidstherapie... ...doen wij een heleboel zinloze dingen wat dat betreft? Nou, dat, dat, dat, dat denk ik zeker. Dat denk ik zeker. Ja. Dat denk ik zeker. Um, om te beginnen... ...zijn mensen dus... buitengewoon bang... Om, ...om niet in gezelschap te verkeren. Ja, ja, ja. Ik heb het Latijnse begrip... ...horror vacui... De, ...de angst ja. voor de leegte. He? Ja. He? Dus ja... Wat ik altijd wel grappig vind. Je hebt allerlei verenigingen en zo. Maar wat die verenigingen doen is echt totaal irrelevant. Of je, of, of je ja, nou ziet ja. of danst of knutselt. Ja. Of, hè, het ja. gaat er alleen maar om dat je bij elkaar bent. <laughs> Mensen willen graag bij elkaar zijn. Goed. Mensen zoeken elkaar op. Maar, dus, dus, dus, maar, maar wanneer dat niet een... Een hobby is helemaal prachtig, maar ja. toch, hè, wanneer dat alleen maar is om die angst voor leegte op te vullen, dan is dat natuurlijk niet genoeg. Mm -hmm. En daar red je het niet mee. Ja. En ja, wat met verder heb je natuurlijk op het ogenblik al een hele beweging van, van yoga en mindfulness ja, ja, en dat ja. soort dingen, maar dat is denk ik ook de oplossing nee. niet. Hè, omdat dat ook weer eigenlijk in een bepaalde mode is en weer met elkaar gedaan moet worden. Hè. En, uh, er moeten vooral hè, er mm -hmm. ook weer uitgedaagd worden, maar ja. Toch, toch een, dat mensen op de een of andere manier vorm kunnen geven aan, ja, een, ja, toch aan hun individuele bestaan. Mm. Hè, kunnen inpassen in een groter geheel. Mm. Kijk, dat bood de religie wel, maar de religie was ook een beklemming. Hè, een hele generatie die nu, euh, laten we zeggen, dat, de babyboom-generatie, die allemaal. Zich in de jaren 40, en 50, 60 getraumatiseerd hebben gevoeld hè, door ja. de religie en zich daar met uh, negatieve gevoelens van afgekeerd... En, mm. mm. en hun kinderen daarin opgevoed dat dat iets heel slechts is. Ja, daar hebben je het weer. Het kind is wel met het badwater, is wel het kind weer weggegooid. Mm. Hè, want die zitten nu eigenlijk toch met lege handen. Ja, dat, uh, ja en, het, kijk, en het is natuurlijk toch inderdaad ook een terugconstatering constatering. Want we hadden in ieder geval eerst ook al het, het ontbreken van verder grote. Uh, van ook wel grote, grote werken. Inderdaad, nou, een heleboel kerkleiders, bijvoorbeeld. Daar worden de, de boeken niet meer, van, uh, niet meer van gelezen. En het is inderdaad ook wel een hele treurige inderdaad. Dat inderdaad met uh, yoga doe je zo. en met ja. Ja, vliegende tapijtpraat, hoe noemen. dat het daar <laughs> natuurlijk ook door wordt, wordt ingevuld. Maar ook, hè? Ja. Maar ook in, in de geïnstitutioneerde religie, hè? Mm. dat zie je ook eigenlijk toch, dat de verticale dimensie mm. niet populair is. Hè? Mm. Ja. Eh, of, of, hè? Wat, wat, even zonder dat ik daar ja. qua iets, iets ja, nee, negatiefs ja, over ja. wil zeggen, maar eh, zowel, in, als ik even bij de christelijke kerk houd, ja. zowel ja. in de protestantse sfeer als in de katholieke sfeer, hè, gaat het allemaal over naasteliefde, naasteliefde, en allemaal prachtig hoor, allemaal naasteliefde, ja, ja, ja, ja. <laughs> naasteliefde, uh, men is eigenlijk voortdurend horizontaal om zich heen aan het kijken... Ja. en van daaruit gaat men dan hulp verlenen... en mensen helpen ja. en goede, goede werken doen. Maar het zoeken van ja, een verticale dimensie... Hè, mm -hmm. en natuurlijk, hè, luister, dat doet er helemaal mm -hmm. niet toe... of dat wetenschappelijk bewijsbaar is of niet. Het mm -hmm. gaat erom ja. dat het een mentale ervaring en beleving is. Hè, een mm -hmm. verticale dimensie dat je het gevoel hebt... Hè, nou ja, toch, toch dat je de plek hebt hè, waarin, waarin hè, dat, dat, dat je, dat je ergens aan, aan zou moeten gehoorzamen. Hè, dat, je, euh, dat zie je eigenlijk helemaal verdwijnen. En misschien heeft dat er ook wel mee te maken, dat ik ook weer met het verdwijnen van het gezin. Hè, want want, want ik, ik denk wel eens dat wat natuurlijk traditioneel... De religie was, en nu beperk we me weer even tot de christelijke mm. traditie, hè, was dat in wezen, maar die indruk heb ik, hè, ja. dat we in wezen natuurlijk toch wel gebeurden, was dat je als volwassene de ervaringen die je als kind in het gezin had, in die godsdienstige beleving voortzet. Mm. Daarmee wil ik die godsdienst niet minder maken, mm. het is dan, mm. ik, het, maar dat is juist wat ook van waarde. Hè. Mm. Dus. Uh, ja een god de vader hè? en voor de katholieken hè? de, de, de, de, de, de moederfiguur figuur. En, en, en, en, nou ja de heilige misschien wel als de ooms en tantes weet ik. Ja, ja, ja. Maar, maar maar dat dat gaf toch dat gevoel hè? dat je een mensenkind bent ook als volwassenen ja, ja. En, en dat je dus ook hè, laten we zeggen zoals je als kind in een gezin ja, normen kent waaraan je, je nu gewoon houdt. Hè? En dat je die niet ook voortdurend echt geëxpliciteerd hoeft te worden. Hè? Maar dat je mm. dat ook vanzelf weet. En dat dat vanzelfsprekend is. Dat dat, met het verdwijnen van het gezin mm. raakt dus het vermogen ook weg om, als je volwassen bent geworden, om toch die kinderpositie te, hè, te, die niet mm. kinderachtig is, ja, ja, ja, ja. om die toch te blijven Volhouden. Hè? En dat gaf mensen natuurlijk toch een hoop geborgenheid. Niet alleen natuurlijk, want je ook, had ook slechte gezinnen en je had ook gezinnen waarin mishandeling en misbruik plaatsvond en je had gezinnen waarin mensen bang werden gemaakt door agressieve en verwaarlozende ouders. Ook oh, dat vind je terug in allerlei godsdienstbelevingen hè? Met, ja. met, met, met, met sadistische God, ja. godsbeelden en dat soort dingen. Dat maar daar gaat het weer, hè? ook weer, hè? de verticale dimensie is een hiërarchische dimensie, maar het gaat ook weer om de kwaliteit daarvan. Hè? Een, een, een godsbeeld dat weliswaar eisen stelt, hè? wel eisen stelt, dat is echt belangrijk, wel eisen stelt, maar niet drukt. Nou, dat geeft mensen zin, hè? terwijl... Als er geen eisen worden gesteld en als je wel te neergewerkt wordt, ja, daar kun je slecht mee functioneren. Mm. Maar dat, dat, dat, dat, dat is eigenlijk. Je vindt dat niet meer terug? Nee. Dat, uh, nee. Uh, nou, meneer, meneer uh, Koersman, uh, ik, zeg, ik zeg nog even. Ook nog een, een, laatste, een laatste ding. Uh, want ik zou in ieder geval. Want we hebben volgens mij alle thema's in het boek. Hebben we ongeveer wel, uh, uh, wel, wel uh, besproken. Uh, als u ook nog inderdaad ook de, de luisteraars ook van, van de Battle 4-podcast ook nog iets, iets mee ook zou geven. Hè? Dus bijvoorbeeld ook echt iets waar, waarbij je zegt van nou goh, uh, hier gaan we bijvoorbeeld ook nog de komende tijd ook veel van, van horen. Dus een soort van ook een, een, een goede raad. Wat zou je dan ook die, de, de luisteraars ook nog mee willen geven? Nou, nou ja, kijk, wat uh, mij erg hoog zit, mm -hmm. persoonlijk, mm -hmm. hè, is, is toch die, die, die, die, die hele euthanasie kwestie, hoor, moet ik ja, u zeggen. Is... Dat, dat zit me erg hoog, want mm -hmm. ik, ik maak me daar ernstig zorgen, veel meer zorgen nog dan ja. over allerlei andere dingen. Ja. Ja. En niet alleen omdat dat gaat over... Uh, ja, angstigende situaties dat je allerlei mensen opeens zo maar he, een eind aan hun leven kunnen maken of kunnen laten maken waarvan dat misschien helemaal niet nodig zou mm -hmm. zijn maar vooral omdat het voor mij een beetje een uiting is, een symptoom is van een collectief onvermogen om zin te geven aan de laatste levensfase ja. mm -hmm. en dat is echt, een, een, een, echt wel een ernstige zaak. En dat ja. heeft denk ik ook echt te maken met de secularisering. Men is niet in staat geweest hè, om euh, nou, de negatieve aspecten van het geloof waar de generatie van na de oorlog hè, zich tegen verzet heeft en afscheid van ja. heeft genomen. Om die negatieve aspecten op een adequate manier om te zetten in het. Positievere benadering, maar met behoud hè, van het vermogen om ja. je een plaats te geven in een groter geheel, wat ook een verticale dimensie is. Ja. Ja. Dat is niet gelukt. En wat je nu ziet, voor mijn gevoel, is dat dat faillissement leidt ja, tot, tot, tot een destructie en zelfdestructie van ouderen. Daar komt het eigenlijk op neer. En, dat, dat, dus, en ik heb wel gemerkt, want ik heb hier en daar waar het mogelijk is, verzet ik mij openlijk, hè? Dat is de ontwikkeling, maar dat heeft ontzettend weinig effect. En waarom heeft het ontzettend weinig effect? Omdat het alleen effect kan hebben als het weer mogelijk gaat worden om wel zingeving te geven, niet hè, aan het leven sowieso, maar juist ook aan de laatste levensfase, omdat dat de proef, de uh, proof, proof of the pudding is hè dat, dat, dat in die end he, de kwaliteit van het vermogen om levens in te geven uitmaakt. Als je dan, kunt, ja, dan, dan, dan, dan is het duidelijk dat het gelukt is. En dat is collectief, dus is dat vermogen verdwenen. En dan kunnen we heel goed, ik roep van jongens, pas nou de op met de zien Maar we moeten eigenlijk proberen om dat weer terug te krijgen op een manier die mensen niet beangstigt, niet daar neer drukt, maar toch wel weer hoop geeft. Ja. En dan niet alleen maar in de zin van goed doen voor zieke mensen, want dat kan iedereen, ja, ja, ja, ja. maar he, juist met, met, met, met, met die invulling die ik probeerde er net een beetje te omschrijven, nou, dat zou ik echt een hele belangrijke oproep vinden voor de komende tijd. Dat, uh, dat leek mij een, uh, ja, echt een, een fantastisch en ook knallend eind, wat dat betreft. Als dus je dat zo kan, uh, ik kan omschrijven ook voor het uh, einde van, van de podcast. Nou, ik heb in ieder geval waanzinnig genoten. in ieder geval, ik, Echt een fantastisch gesprek. Uh, wie wij zijn, betere boekhandel gewoon te verkrijgen. Dat, uh, ja, ja, ja, absoluut. bol.com. bol.com, ja, dat, dat weten de, de, de luisteraars. Die weten dat wel. Uh, ja. Die zijn wel digitaal, uh, ja. digitaal wel vaardig. Dus die kunnen ook onze podcast vinden. Dus dan, ja. bol, dat moet ook nog wel lukken. Uh, Meneer Koesman, ik dank u heel hartelijk voor het gesprek. En uh, ja, luister eens weer, uh, weer tot de volgende keer.